This is probably the most challenging record you have ever put on your turntable. Een klassieker uit 1994 uh, ja. uit de asset jazz Host, um, een Gegarandeerde floor filler. De reminiscence Quartet met jazz. Thing nee. wil je nog iets leuks zeggen? Nee, Theo? niks. Nee ik, nee, ik dwaalde heel even naar het beluga-strand. Ik zeg: Dit zijn toch de betere parties? Hè? Ja, ja, dat zal wel leuk, maar wie weet is het daar wel te horen of denk je van niet? Mm, het is Meer dan vier kwarts Dat zal iets te dada zijn, denk ik, voor, ja. het, voor het zand en de maas. Ja. Ach, misschien is het ook wel heel erg gezellig. Maar uh, wij gaan er ook gewoon heel erg gezellig door, uh, en wel met een uh, eenzame Noorse pianist. Althans, zo stel ik het me altijd voor toen hij zijn eerste cd maakte. Uh, ja, het is een pianist, een, comp een componist, een producer, en hij begon gewoon in zijn garage met uh, plakken, knippen en, uh, dan, ja, en, en, en, en dan weer plakken <laughs> en dan al iets overheen componeren. Uh, en lekker autonoom allerlei stijlen door elkaar, uh, Smeet. Uh, hier een wat hausie-achtig nummer van Boege Wesseltoft Evening. Ah, lekker, Buggy Wesseltoft. toft Evening. Ik weet helemaal niet hoe zou je dat nou uitspreken, Theo. De man heet B-U-G-G-E. Het is een Noor. Ik, ik zou zeggen, Bugge. Bugge. Bugge. Bugge, bugge. bugge toft Bugge -toft. Ja, zoek een kop om die luchtventiel. Bugge. Het vinden we ook In sport, je, je een jet geen generaal. En met kore achter die knop, ik heb een bloedtoon. Oh, oké. Okay. Hel, hel, hel, helga. -hel Helga heet zijn vriendin, volgens mij. Oké, okay, ja, dat kan, je dan, dan wel, hier, kan ja. je dan wel Helga, kom uit die fjorde, Helga. <laughs> We gaan door. Um, het wordt voordat het te melig wordt. Uh, Michel Petrucciani en Lee Konitz uh, maakten in 1982 een album. En dat heette Too Sweet. Uh, Petrucciani uh, is dan 19 jaar oud. Lee Konitz is met zijn 55 jaar dan al een gelabberde en uit, en uiterst ervaren saxofonist. Uh, ik vind het een wonderschoene opname... Uh, het dramatische eraan is dat uh, Lee Konitz nog steeds leeft. En dat is heel fijn voor de man en ook voor ons. Maar de zwaar gehandicapte uh, en mismaakte Michel Petrucciani mm -hmm. is slechts 37 jaar gewo uh, oud geworden. Ja, echt, Hij was nog maar 37. Hij was nog maar 37 okay. en hij overleed helaas in 1999, maar het was een geweldige pianist. Uh, Michel Petrucciani en Lee Konitz, too sweet. Was het wonderschoon of was het niet wonderschoon? Ik dacht het wel. Michel Petrucciani en Lee Konitz. Uh, ja, het wordt weer tijd om te gaan funken en dat doen we met Soul Live uh, van het album Doing Something uh, uit 2001. Heerlijke jazzfunk in de klassieke bezetting. Hammond B3, gita drums. Uh, ze schijnen live nog beter te zijn. Uh, maar man oh man, wat vind ik dit een lekker nummer. In de blazerssectie niemand minder dan Fred Wesley. Roll the tape. Ja, als je van Funk houdt, is dit volgens mij een heerlijk nummer. So Live, uh, met Roll the Tape uit 2001. Um, en het volgende nummer is ook heel erg lekker. Als je van... Uh, ja, wat is dit voor muziek? Het komt uit Brazilië, maar het is geen bossa nova. Het is geen samba. Uh, het heeft wel een beetje uh, typisch Portugese melancholie in, zit, in zich. Uh, het is een, onde, een opname uit 2003. Uh, van de LP Tribalistas. Uh, ze wonnen... Een Latin Grammy uh, voor, uh, bij de Latin Grammy uitreiking, zo heb ik hier op mijn briefje staan, want ik was het bijna vergeten, viel dit album maar al liefst vier keer in de prijzen. En uh, het is dan ook uh, erg mooi en uh, origineel van drie Braziliaanse sterren uh, die tot nu toe uh, heel erg weinig uh, hadden samengewerkt. Uh, je hoort Marisa Monte, Carlinhos Brown en Arnaldo Antetica en die heeft het nummer ook geschreven. Uh, Luister naar Velja Infancia van Tribalistas. Você é assim. Velja infancia van Tribalistas uit 2003. Een prachtig en sfeervol nummer vind ik. Um, en we gaan swingen. Sarah Vaughan, The Gentleman is a Dope uit 1960. Go! Alsjeblieft, kreeg je zo maar cadeau, Sarah Vaughan met de Count Basie Big Band uit 1960. Een van de vele klassiekers van Rodgers en Hammerstein, The Gentleman is a Dope. Het volgende nummer komt eraan. En ik wil dat jullie iets speciaals gaan doen. Ik hoop dat er iemand naar mij luistert. Alle lichten moeten uit. Echt allemaal. Eén theelichtje mag aan. Ik wil dat wij hier in de studio het licht nu ook gaan verduisteren. Want het volgende nummer is zeer filmisch. Zeer sfeervol. Zeer onheimisch. En dat klopt. Want we gaan naar een Duits bandje luisteren. En het bandje heet Boren und der Club of Gore. Van hun album uit 2000. Sunset Mission. Uh, als je het talelijk hoort, dan kun je je misschien amper voorstellen dat de groep bestaat uit Duitse ex-verpleegkundigen met een muzikaal morbide en zwarte voorkeur. Luister naar zompige, melancholische, heavy en niet vrolijk. vrolijke muziek, maar wel heel erg sfeervol. Luister naar nummer Prowler. Je is niet zomaar trezen met je compagnie met je eigen geest. Je kunt niet Лам зажигается луна, зажигаются вечерние огни Я не знаю, как ты встретишь, как ты меня. Столько лет хожу, ищу тебя, Андали, не нароком потерял я путеводную звезду. Ты приди же, обними же, поцелуй же и так залей, где тебя искать? Как тебя найти? muchachos y compañeros en dan denken we, dat komt natuurlijk uit uh, een of ander Latijns-Amerikaans land, maar niet zo smuggen waar. Ja, ja, ja, het komt uit Sint-Petersburg. En dat is dan ook het enige wat ik weet, want die hele cd, daar staan alleen maar Russische uh, tekens op die ik echt niet kan ontwaren. Maar hoe kom je aan die... Uh, hoe kom ik, heb aan die plaat? Dit, ik heb dit ooit gekocht uh, bij een concert van Mark Scheider Koens. Dat was het bandje uit Sint-Petersburg. Mm -hmm. uh, wat ik een paar uitzendingen geleden een nummer van gedraaid heb. En uh, daar hadden ze cd's te koop. En uh, dit was ook te koop. Maar ze konden me daar ook niet precies vertellen wie er wat meespeelde, want ik verstond geen Russisch. Maar ik vond het zo leuk dat ik, dat ik het maar heb meegenomen. En jullie hebben daar naar kunnen luisteren. We gaan door met uh, jazz wederom. Uh, al Cohn en Zoet Sims werden goede vrienden in de Woody Herman Big Band. Uh, ze maakten een aantal albums samen. Uh, ze zijn maar echt heel erg moeilijk uit elkaar te houden. Mij lukt het en ik heb toch al wat saxofonisten gehoord in mijn leven. Mij lukt het niet heel erg goed. Uh, bij andere saxduo's ligt dat wat eenvoudiger. Bijvoorbeeld zoals bij Sonny Stitt en Gene Ammons, daar hoor je toch wel duidelijk het verschil tussen beiden. Zo niet uh, bij Al Cohn en Zoet Sims. Maar dat doet er ook helemaal niet toe. Want dit is een wonders Schoenen nog Emily. Wat is dat krankzinnig mooi? Ik heb toch het vermoeden dat de man met de meeste valse lucht uh, Zoet Sims was en die andere Alcohol, maar zeker weten doe ik het niet. Uh, het was een opname uit de jaren 50, Emily. Um, we gaan even door met een singeltje uh, uit 1990, 1999, om jullie allemaal wakker te schudden. Singeltje van twee grootheden, uh, twee grootheden uh, uit de uh, soul en de hip-hop: uh, Rafael Sadiq en Q-tip Get Involved. It yeah. wasn't. Zo, so, Rafael Sadik en Q-Tip. Een beetje luchtigheid, zo'n beetje aan het eind van het programma. Want we zijn aan het eind, maar we krijgen nog een enorm lekker toetje uh, van Kenny Garrett. Een album uit 2003, uh, Standard of Language. Um maar voordat ik uh, dat laatste nummer helemaal aankondig... wil ik iedereen bedanken voor het luisteren. En uh, jullie kunnen in de herhaling zaterdag om tien uur, geloof ik, hè? Mm -hmm. uh, elke zaterdagavond tussen tien en twaalf. En dan met name de tien naar middernacht toe. Niet in de morgenstond, maar okay. in de avond. Oké, okay, lekker in de avond kunnen jullie weer naar uh, een herhaling van dit nummer luisteren. Um, nee, van niet van dit nummer, van deze uitzending. <lacht> en uh, ik uh, ben heel blij om volgende week uh, woensdag weer om acht uur aan te schuiven... voor een nieuwe editie van... Jazz Tournee, Generaal. En zoals beloofd, gaan we eruit met Kenny Garrett met een uh, uitvoering van What is This Thing Called Love? En wel in een Jezus-tempel.